Graden, gisteren net iets hoger dan het vorige record uit 1985. Ook in Nederland werd een record gebroken. Het was de warmste 1 oktober ooit. Temperatuur liep in de beeld op tot 26 graden. Het weer dan, eerst nog mist, vooral in het westen kan die hardnekkig zijn. Later overal zon en het wordt maximaal 24 graden. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Snelheidscontroles vinden vandaag plaats op de A2 Eindhoven den Bosch, tussen de knooppunten Ekkerswijer en Vught. En op de A20 Gouda, Hoek van Holland, daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Gouden en Kleinpoldenplein. Maar ook op andere wegen zijn snelheidscontroles mogelijk, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland.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 In is zijn gisteravond zeker tien mensen onwel geworden. Uit een kas van een kwekerij was bestrijdingsmiddel vrijgekomen. Mensen werden daardoor mislukt, moesten braken en hadden last van de luchtwegen. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld. De Milieupolitie zoekt uit waarom het bestrijdingsmiddel in Schavesande tot problemen heeft geleid. De wapeninleverdag in Amsterdam heeft gisteren bijna 40 vuurwapens opgeleverd. Het gaat vooral om erfstukken uit de Tweede Wereldoorlog. Mensen konden hun wapens inleveren zonder daarvoor een boete te krijgen. Er kwamen ook 15 luchtdrukwapens en 15 steekwapens binnen. De inleveractie werd georganiseerd door de gemeente, het OM en de politie. Een jongen van 12 uit Vlaardingen is bij het afsteken van een stuk vuurwerk zijn hand kwijtgeraakt. Hij stond langs de kant bij een voetbalwedstrijd en stak een rookvakkel aan. Toeschouwers hoorden een harde knal en zagen dat de jongen zijn hand was verloren. Hij is direct naar het ziekenhuis gebracht en de wedstrijd werd gestaakt. Het weer nog is nog mist. Vooral in het westen kan dichte mist voorkomen. Later overal zonnig, het wordt 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden.